Volgens hen heeft de Chinese politie de vlammen gedoofd. De man zou daarbij hard zijn geslagen, waarna andere Tibetanen zich tegen de politie keerden. Het is de 16e Tibetaan in ruim een jaar tijd die zichzelf in brand stak... uit protest tegen de Chinese annexatie van Tibet. Poppodium een Roosje in Nijmegen is gekozen tot het beste van Nederland. De prijs werd uitgereikt op het festival Noorderslag in Groningen. Doornroosje krijgt de prijs onder meer omdat het volgens de jury ondanks de slechte staat van het gebouw in staat is een groot publiek aan zich te binden met een goede programmering. Op Noorderslag wordt straks de popprijs 2011 uitgereikt. Bij het tankstation en brugrestaurant Den Ruigenhoek aan de A4 bij Haarlemmermeer zijn zeker vijf mensen opgepakt op verdenking van mensenhandel. Dat gebeurde bij een grote controle van het veiligheidsrisicogebied zoals de Ruigenhoek wordt genoemd. Er werden ook messen, knuppels en een handgranaat gevonden. De politie mag er preventief fouilleren. Het weer. Vannacht bewolkt en kans op lichte vorst. Ook morgen bewolkt in het zuiden in de loop van de dag zon. Maximumtemperatuur temperatuur 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu The Nightwalk.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 Let's go back. En van die koeien en van die. Van de bakkerikoeien en van die. Van de bakkerikoeien en van die. Van